Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer heeft het over de nieuwe coronaregels. We gaan natuurlijk vooral over de lockdown. Meerdere oppositiepartijen maken zich zorgen, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. denk aan de winkeliers die nu voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis de deuren moeten sluiten. De horeca natuurlijk die al sinds half oktober dicht is. En ook ja, specifieke groepen zoals scholieren, studenten, ouderen. Die allemaal ja, misschien met eenzaamheid te maken krijgen en enzovoort. Het Europese medicijnagentschap zou al op 23 december... het eerste coronavaccin kunnen goedkeuren, denkt de Duitse regering. De Duitse minister van Volksgezondheid... hoopt dat de eerste mensen al met kerst gevaccineerd worden. Ons doel is dat er nog voor Weihnachten een toelassing is. En dat we dan ook nog in dit jaar beginnen kunnen... te impfen, ook hier in Duitsland. Tot nu toe werd 29 december steeds genoemd als datum... waarop het Pfizer-vaccin op zijn vroeg zou kunnen worden goedgekeurd. Bij ons kunnen we waarschijnlijk pas in januari... Beginnen. Het zorgpersoneel in verpleeghuizen is dan als eerste aan de beurt. En die kunnen in zes weken allemaal zijn ingeënt, is nu de verwachting. Politie in Schijndel in Brabant greep vanochtend in bij de HEMA en Kruidvat daar. De twee winkels hielden zich niet aan de nieuwe coronaregels. Bij de HEMA kun je alleen terecht voor eten en babyspullen. Maar in Schijndel konden mensen van alles in hun mandje gooien. En sinds vanochtend weten we wat het woord van het jaar is. Anderhalve meter samenleving. In België deden ze ook zo'n soort verkiezing, maar dan het kinderwoord van het jaar. En de meeste stemmen gingen naar... Ewa Drarry. Ewa Drarry. Ewa Drarry. Ik gebruik dat wel redelijk vaak. Op school gebruik ik dat. Op de voetbal gebruik ik dat ook wel. Dus ik ben wel heel blij dat hij, dat hij heeft gewonnen. Ewa Drarry dus. betekent zoiets als, e gast, het weer. Vanmiddag wordt het op wat meer plekken droog en breekt misschien de zon ook nog even door. Het is een graad of tien. Morgen begint met mist. Wordt dan zo'n negen graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N197 van Heemskerk naar Beverwijk. Voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier op onthoud En problemen op de N244. Die is dicht van Alkmaar naar Edam tussen Alkmaar en Zuidschermer. Het komt door een ongeluk. De andere kant op, richting Alkmaar zorgt dat voor 25 minuten vertraging.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 Kerst, Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. ZFM, luncht. Ja, welkom terug, lieve luisteraars. Uh, op deze dinsdag uh, 15 december live bent u weer uh, aanwezig bij Luus en mij. Uh, vanaf de studio hier op de Tolweg. En uh, een tweede uurtje lunchtum uh, gaan we zo uh, van start uh, doen. Ja, het, uh, het is vandaag uh, inderdaad 15 december, uh, 15 december. De dag dat Nederland tot uh, 19 januari 2021 in harde lockdown is. Dat motorclubs, Hells Angels en No Surrender verboden blijven in Nederland. De dag dat de, het woord anderhalve meter samenleving is verkozen tot het woord van het jaar. Uh, de dag dat de prostituees hals over kop naar huis gaan. Zij hebben echt geen zin om de kerst alleen door te brengen. Uh, dat uh, Biden officieel winnaar van de presidentsverkiezing in Amerika is. En last but not least. Dat onze collega Frans Paar Frank Paardenkoper, oftewel dingetje, vandaag jarig is. Hey, is van Ik ben van Droger van beroep. Hey, een dorps Bij dorpskapel in de Achterhoek. In een leuke baan, ja, je moet er maar eens aan gaan staan. Om, die slaat er alles doorheen en dan niet met die bekens man, dat gaat de merg en been. Nee, dat varendrag is niet leuk. Als je Maar loop ik zwaal Mijn navel, mijn het laag wel een echo pun. Het komt, ik draag al Dan ik in stukken, en die stok breek ik in twee. We graven een hele zoutje, of ik trekken door de plee. Het is eigenlijk een familiekwal. Misschien daarom dat ik er zo van bal. Nog weer een overzicht van de vrije banen en beroepen. Spaandraag met de diploma's Spaand A en B. Dorpskapel de achter. Maar als je zo wijk, doe het zo goed weet, zelf. zijn zo'n collega. En, ja, is en hij is vandaag geweldig. jarig. Onze Frank. Van harte gefeliciteerd. Van harte Van uh, deze kant. Je was vanmorgen al in de studio. Maar bij deze gaan wij het, jou van deze kant even Nog feliciteren. Nog een klein beetje in het zonnetje zetten. In uh, 1977 nam uh, Dingetje op aanraden van uh, Alfred Lagarde. En persiflage op van de reggae heet Cocaine in my Brain. Van Dillinger. Dillinger. De inspiratie voor de artiestennaam Dingetje... De Nederlandse vertaling, ik ga wegleen, werd geschreven door Ger Loogman. Ook een zeer gewaardeerd collega. Zeker. Die samen met Michel Dame, de producer, was. Mede dankzij radioplugger en jeugdvriend Ger Loogman. Die tot op vandaag de dag de liedjes met Frank Padenkoper opneemt. Werd ik ga wegleen een hit. En de tweede single was de vaandoldrager. Die hebben we net gedraaid. En persiflage van de floral dance van de Brick House en Restrict Brass Band, waarvan de Nederlandse tekst geschreven werd door André van Duin. En op muziek van het ziek nummer Chic Cheer maakte Dingetje 1980 een liedje: Dit is de zender van illegale Joop. Ja. En die gaan we nu, gaan we nu laten doen. Luisteren. Ja, ja, want hij zit nu bij de echte radio... maar toen heeft hij nog een beetje heel de gaan met zenders. Ja, ja, toen was hij nog, was ja. nog het uh, verbod op het toestaan nou, van die de die 7 Nou, die gaan we nu opzetten. Ja. Was dat Dit is de zender van illegalio. Dit is de zender van illegalio. Dit is de zender van illegalio. Dit is de zender van illegalio. CQ14, CQ14, is daar nog iemand staande bij? Dit is de illegale Joop, op bak bakkie, luister, raak en blij. Attentie, attentie, illegale Joop, dit is de lange leen, de lange leen. Je komt hier prima binnen, man, als een baksteen. Hé, hey, die leen, dat is een lange tijd geleden, zeg hé. Hey, heb jij nog steeds dat uh, digitale 40-kanalen, bakkie? Ja, illegale Joop, daar werk ik nog mee, zeg, dat is een prima bakje, hij is te koop. Ja, vlek voor mijn schoonmoeder. Ik zei je wat vertellen. Het is een zender. Van oh, die ik heb al laatst mijn schoonmoeder gepakt hoor. Met de 40 kanalen. Ze hebben er nog maar één over. Hahaha. is <laughs> een <Deze> zender. Hahaha, <laughs> die, die, die joh. Het is een zender. Dat is Ik ben blij dat je een presentiment bent hoor. Ja, dat is uh, 100%. Zet de koffie nou maar eens, schat. Hé, hey, twee klonten en weg met die koek. Moet ik niet. Het is avondkoek. Hey Joop, luister eens, uh, we hebben een breker op de lijn. Hou ah, jij hem er eens uit. Ja, dus ik uh, zal hem even nemen. Brekert, brekert, kom er eens even uit op kanaaltje 25. Nou, Daar is allemaal niemand. Ja. allemaal niemand? Beste rij! Ja, kijk maar uit, want uh, straks zijn het de witte muizen en dan uh, ben je mooi beter los. Ja, wat? But... Degene die mij pakt, die moet er geboren worden hoor. Dus ik blijf zenden dat de beetje aan. Oh, wacht even. Stien. Stien. Doe, Doe, Doe even open. Doe even open. Er wordt niet gebeld. Bad Doe even open. Wat? Wat zullen we nakragen? Goedemiddag. Willees de officier van politie. Ik kom hier een bakje in beslag nemen. 40 kanaal Pony Digitaal. Ik sta gewoon perplex. Meneer, ik heb hier een arrestatiebevel. Ik moet u meenemen. Een u Ga maar achter een busje o ja, o ja? zitten. Kan u meteen blazen? Het enige bakkie wat jij meenemen is de kattenbak. Hier ook. <treeks> uh, ik krijg een avond. Hé, hey, uh, al die jongens mijn haas uit. Ja, goeiedag. Ik zal maar uh, meewerken als ik u was. Dan krijgt u, geen, ja? dan krijgt u geen problemen. En dan kan u rustig mee naar het bureau van de politie. Kan je niet alleen afstaan? Wat is dit? Al dat stien. Stuur die jongens eruit uit. Kijk hem blazen zeg, ach jee, flinke vent hoor, hij kan niet eens eentje even binnenkomen. Meneer, gaat u nou maar mee, dan is er niets aan de hand. Ik ga helemaal niet mee. Gaat u nou maar mee? Ik ga niet mee, eruit. uit! die heb ik te pakken. Ja, je kan er veel meer krijgen, hier pak aan, Zie is voor jou. Ai, Hier is raak. Ja, die is zeker raak. Meneer, u, u, u, u, gaat, u gaat me verplichten om die gummiknuppel te trekken. Oh ja, ik zal, zal dadelijk eens wat trekken. Zal die pet over je oren trekken? Zo, zo, ben er staan erbij? Ja, Joop. Ja, je bent staande erbij hoor. Joop, het is rood hoor. Het is rood. Had je dat, eh, uh, niet ja, kunnen bak, zeggen? Die bak wordt nu, eh, uh, die wordt nu uit het contact gehaald. Had je dat niet eerder kunnen zeggen? Hoe bedoel je? Ja, dat hij rood is. Ze staan al bij mij binnen namelijk. Mm. Nou, maar denk je, de Witte mazen. Ja, ja, Frank, wat was je toch uh, op vliegond toen zeggen, nou, jaren wel, ja. geleden? Je bent er dus zo lekker een rustige jongen geworden. Ja, yeah, yeah, je ziet het. Nou, nou, maar vanaf deze kant Frank toch een, uh, nog een hele fijne en gezellige verjaardag gewens van Roes en mij. Ja, en ja. Uh, ga zo lekker door met jouw leuke manier van radio maken hier in, uh, in Zandvoort bij CFM. Okay? Zo is dat, heb je heel mooi gezegd, ja. Dacht ik ook. Ik sluit me daar helemaal bij aan. en uh, Right Here Waiting. Um, Loes, ga je wat vertellen? Ja, ik uh, lees nu. Ja, winkeliers zijn uh, door de corona-lockdown... het uh, spoor een beetje bijster. Want ja, Primeren mag geen tijdschrift verkopen... maar de supermarkt wel. Ja, dat blijft altijd. De, de supermarkt is een essentieel iets. Dus uh, is een uh, essentiële winkel die nodig is... voor de levensbehoeften en daardoor. Ja, ja. ja het is uh, een moeilijke discussie... Maar ja, goed. Uh, altijd, wij, wij, wij kunnen er weinig aan doen, denk ik. Het is bepaald. Het is, uh, ja, ja je, je hebt je gewoon te houden aan de regels. En, uh, het wordt anders wel een hele erge kluwe van wat wel en, wat en niet, niet mag. En niet uh, Ja, ik weet het. Nou, ja, wij gaan maar gezellig door met een kerstnummer. Tijger. Hallo, praten met de Ali Ashram uit Arnhem. Hallo? Hallo? Hallo, ik zeg u praten met de Ali Ashram uit Arnhem. Ik kan u niet verstaan hoor. U kunt me niet verstaan? Nee, wil u zeg... het nog eens herhalen? Ja, u praten. U nu praten met ja? Ali Osram uit Arnhem. Ja, maar ik ken u niet. Nee, dat kan best. Ik u ook niet, maar er gaat nu verandering in komen. Oh. Ja, ik heb gezien een garantie heeft te koop in frituur. U hebt een Chinees restaurant te koop. Eh, uh, praat ik zo? hoor. Wij ik... hebben een frituur te koop. Ja, dat ja. moet ik bellen. Ja? Ja, ik wil graag kopen een frituur. Eh, uh, wilt u een afspraak maken? Nou, ik wil gewoon kopen. Ja, maar mijn baas is niet thuis, hè? Baas? Heeft u... Wat, wat, wat moet ik met een baas? Ja, die verkoopt de frituur, hè. Ik ben de eigenaar niet, hè. Oh? Wie is dan de eigenaar? Dat is mijn vriend. Oh, je hebt ook vriend? Ja. Oh, en die, uh, die gaat over die frituurpan? Ja. Oh. Zeg, maar weet, kunt u iets, iets vertellen over die frituurpan? Hoe groot is die pan? Hoe groot is die pan? Oh, dat kan ik nou niet zeggen, hè. Kan ik daar is? alleen fritten bakken of kan ik ook gro kro Eh, kro Eh, Dat is meen in frituur, dat is fritten en kroketten, hè. Dat oh. is één, twee, drie, vier potten. K vier? Oh, er zijn vier pannen? Ja. Oh. Hoeveel? je koop ik alle vier. Hoeveel kost hem dan? Goh, dat, dat weet ik niet. We ik moeten met mijn vriend bespreken, dat kan ik niet zeggen. U weet niet hoeveel die fri fri friteurpan kost? Nee. Is uw vriend is die bereikbaar? Uh, ik ga eens kijken. Ik heb zo'n gevoel, u gaat me die geven? Ja, jij wilt wel, hè? Ja, graag. Wat is het Nasje? Ik wil graag friteuren, is toch normaal? Ja. Hallo. Hallo mevrouw. Bent u nog daar? Hallo. Ja, hallo. U praten met uh, Ali Shram met Arnhem? Ja. Ik uh, bel voor die frituurpan. Ja. Ik wil graag kopen die frituurpan? Ja, dat moet gij weten. Ja. En van waar bent u? Wat zegt u? Van waar bent u? Waar ik ben? Van waar u bent, ja. Oh, van Arnhem. Van Arnhem. Arnhem. En je wilt in België komen wonen dan? Wat zegt u? En je wilt in België komen wonen, ja. Nee, ik wil in die frituurpan. Frituurpan is niet apart te koop, hè. Ja, u heeft te koop. Eén frituurpan staat hier. Ja, frituurpand. Ho hoeveel kost je Pand, niet? Niet de oven. oven is niet te koop. Maar hoeveel kost je die frituurpan dan? Die is niet te koop. Maar hier staat dat advertentie frituur. U kunt frituurpan overnemen. Frituurpand, met een D van achter. Niet frituurpan. Nee, maar wat is dan dit verschil? Is één letter? Ja, dat is zeker een letter maar uh, het hele pand staat te koop, het hele huis. hè, de hele een... frituur en alles staat te koop. Huis? Nee, ik wil niet een huis. Ik wil een ja. pand. De ja, maar pand. Die, is niet, die is niet te koop. Is niet... Ja, maar hier staat Die heeft wel te koop, frituur. Nee, oké. Okay, dankjewel. Tot ziens. Hallo? Ah, maar kan ik niet Hallo? Hij blijft, natuurlijk, hij blijft geweldig. Hij blijft mooi. Dus. De humoristische intermezzo altijd bij ons lunchroom. doen. Wat ook leuk is, is het weer, of niet? De... Ja, het weer. Op de, ja, het weer. Ja, laten we het daar eens over hebben. Het blijft vandaag bevolkt, maar het wordt geleidelijk droger in Zandvoort. Vannacht koelt het af tot 5 graden en is de wind matig. Windkracht 3. Morgenochtend begint de dag nevelig en is de temperatuur ongeveer 5 graden. Brr, koud. Uh, de komende dagen zijn er opklaringen en blijft het zo goed als droog. Het is 9 graden overdag en de temperatuur s'nachts stijgt tot 7 graden. De wind waait uit het zuiden en is matig. Windkracht 4. Na het weekend neemt de kans op neerslag weer toe. Ik hoop dat... Dat was, we, ja, dat was Ja, het is een heel mm. kort weerbericht. Ja. Het uh, weerbericht van Weerplaats. Maar geen pakkersneeuw in ieder geval. Nee, geen nee. Dat, nee. Uh, geen witte kerst, denk ik zo. Hè? Als we een beetje vooruit gaan. Mm, nee, ja. ik denk... Uh, de ja. granen staan nog steeds. Ja. Maar ja. Misschien ja. volgend jaar. Blijf we maar weer open. Hey, dankjewel, dus. Ja. van uh, Geert Joling's Thema Life. Ik zie Luus, dat jij een leuk stukje hebt gevonden ja, op uh, internet ik... hier. Ja, het staat uh, in, de, in de krant. Dat uh, Rijk, kreeg een bijzondere melding uh, vandaag. Uh, want uh, er was namelijk een lege koets aangetroffen op de A50. Uh, daar zagen we namelijk pordoes een staan zonder pk's. Zo schrijven ze op Twitter. Hoe de koets op de snelweg terecht is gekomen is niet duidelijk. Medewerkers hebben de koets weggehaald. Deze koets moest worden verwijderd en daarvoor haalden wij toch echt de beste paarden van stal. Ja, je zal het maar vinden, zo'n koets. Dat bedoel dat snel, ik wel, ja, ja, zeker. Ja, het ging te snel, denk ik. Hij bent... is wel tegen de vangrail aangeklapt. Ja, ik zie het. maar Het ja. lijkt me hoeveel vastgezet is op een of andere manier op de foto. Weet niet, maar... Nee, de paarden hebben het, uh, die dachten van, uh, doei. ik, niet... maar, ik doe, Wij doen het niet meer. Ja, ik uh, koets de plaat. Uh, Voesterplaat. Ja, precies. Uh, welk nummer mag nooit ontbreken in deze periode? Dat is uh, natuurlijk flappie, hè? Flappie. Flappie. Ja. Ja.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 Uh, de, Ik zie het. Ja, de koninklijk Nederlandse reddingsmaatschappij, de KNRM, vervangt in 2024 de Reddingboot Anapolissa. die gebouwd werd in 1995 en dus al 25 jaar dienst doet op het Reddingstation Zandvoort. De vervanging hangt samen met een ambitieus vervangingsplan van de hele KNRM Reddingsvloot tussen nu en 2035. De KNRM is met 75 reddingboten langs de kust dag en nacht beschikbaar voor noodgevallen op zee. De reddingboten variëren in lengte van 5 tot 20 meter. Een groot deel van deze boot is zelfs inzetbaar bij windkracht 12. Om die reden moeten deze schepen voldoen aan de hoogste eisen en in topconditie verkeren. De huidige reddingvloot bevat reddingboten uit 1991 en daarna. De oudste is dus bijna 30 jaar oud. De schepen zijn goed, maar de kosten voor onderhoud worden steeds hoger... en het risico op uitval wordt groter. Tijd voor een vervangingsplan van een uitdagende omvang. De KNRM is een reddingsorganisatie die volledig bestaat dankzij vrijwilligers. Enerzijds de vrijwillige bemanning, anderzijds de donateurs die de KNRM steunen... met een vrijwillige bijdrage. Het reddingwerk is kosteloos en wordt betaald uit giften van geredden... ...en donateurs. De KNRM doet dit sinds 1824... ...zonder overheidssubsidie, maar vervult haar rol wel voor, voor de overheid... ...en vooral voor iedereen die het water opgaat. Directeur Jacob Tas is daar uitgesproken trots op. Onze huidige reddingvloot is geheel betaald uit grote schenkingen... ...en nalatenschappen van zeer betrokken particulieren en bedrijven. Uit dankbaarheid dragen de reddingboten daarom ook de naam van de schenker... Dat hopen wij ook met de toekomstige reddingboten te kunnen doen. De financiering van een deel van de nieuwe nieuw te bouwen bo reddingboot is al toegezegd. Soms in het testament, maar ook door een grote schenking van een donateur. Wij, wij noemen ze onze redders aan de wal. De eerste nieuwe reddingboot wordt nu al gebouwd en komt in 2021 in de vaart. De nieuw te bouwen reddingboot van type Van Wijkklasse heeft een lengte van 11,4 meter en kost afgerond 1,2 miljoen. Het totale vervangingsplan van 75 reddingboten kost ruim 5,5 miljoen euro per jaar gedurende 15 jaar. Wat een geld, hè? Ja, dat wel. Zeker. De KNRM heeft er vertrouwen in dat dit geld in de komende 15 jaren geworven kan worden... maar daarvoor zijn wel wervingscampagnes en activiteiten nodig. De KNRM investeert hiermee in de toekomst voor een veilig vaargebied in Nederland. Jacob Tas is blij met dit belangrijke besluit. Onze zeevarende watersporters zijn wij verplicht al onze middelen in te zetten... om te helpen en te redden als dat nodig is... Aan onze vrijwillige redders op de reddingboot zijn wij verplicht ze het beste materiaal te bieden. zodat zij veilig kunnen uitvaren en veilig kunnen thuiskomen. Ja, ik vind het geweldig. Het is altijd een groep mensen waar we toch altijd heel veel respect voor moeten hebben. Die hebben tijd en ontij Zeker. gewoon even het water op gaan om mensen te helpen. En uh, ik heb het altijd een hele, hele mooie inzet gevonden van deze mensen. Ja, helemaal mee eens. En het volgende nummer gaan we draaien met bijna kerstmisjes. Christmas van Wem was dit? Ja, ja, ja nee, ik uh, last van de week, of tenminste uh, schrok ik eigenlijk wel van... dat er uh, een grote brand was met uh, bussen. Uh, bussen van Connection in, uh, in de laan van Demia... Waar, uh, waar, ze, uh, waar ze een remise hebben. Dat die volledig zijn afgebrand. En de vraag is of de brand is aangestoken... of dat de oorzaak in een fout in de bussen zelf zit. Zijn elektrische autobussen, uh, ja. heb ik begrepen. Dus daarom is de Connection besloten, heeft door Connection besloten de overige bussen pas in te zetten als de oorzaak van de brand bekend is. Indien dit begin januari nog niet het geval is, zal Connection met de oude bussen blijven rijden. Dat is toch ook best wel eng? Ja, ja. en het is altijd een probleem met de elektrische dingen. Dat het dat is zo moeilijk. Hè? Ja, is, ook met auto's uh, is dat. Het is allemaal stroom. Ja, helemaal gevaarlijk. Ja, dus, de uh... bussen die uh, nu in Arm staan, zijn onderdeel van een hele grote bestelling van 111 bussen voor regio Amsterdam, Meerlanden, en hebben een waarde... schrik niet, van ja. 400.000 euro per stuk. Ja, dat is allemaal... En er zijn er vier of vijf... of vier zijn er uitgebrand. Ja, grote schadepost. Ja, dat zeker. zeker. Nou, laten we hopen dat het... Uh... gauw opgelost wordt. Ja. shaky and I feel so weak I turn my New. Another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not. Daniels Niels Lofgren was dat met de I Go To Pieces. In Duitsland uh, gaan ze er uh, vaart achter zetten voor het, uh, om te gaan vaccineren. In Duitsland is het materiaal al besteld... en zijn de priklocaties aangewezen en is er een proef gedraaid. Uh, dat wil dan niet zeggen dat Duitsland alles onder controle heeft. De half december moet in Duitsland het grote prikken kunnen beginnen... Als er dan coronavaccins toegelaten en beschikbaar zijn, maar de organisatie van het massale inenten is nog niet op orde, dan valt dat niet uit te leggen aan de bevolking, zei de minister van Gezondheid yes, Jens Span dit weekend. In verschillende Duitse deelstaten zijn er locaties aangewezen. Er is materiaal besteld: vaccins, naalden, beschermende schorten. En er zijn nationale aanbevelingen voor wie er als eerste in aanmerking komen, en dat zijn de kwetsbaren en ouderen. En daarna het zorgpersoneel. Dus Duitsland wil heel snel. En, uh, ja, die volgens, zitten toch in een uh, lockdown momenteel. En, en Nederland wil eigenlijk stapsgewijs gaan vaccineren. Via, ja, die gaan ook in lockdown. Uh, maar tot 10 januari. Ja, en, uh, negen dagen kort. Het begint eerder met vaccineren. Ja. Ja. Ja. En uh, Nederland wil stapsgewijs gaan vaccineren... via bestaande zorgstructuren en vertrouwde locaties. Volgens uh, Hugo de Jong, van Volksgezondheid... Uh, zei hij dat afgelopen vrijdag in een Kamerbrief. Volgens het RIVM kan er op zijn vroegst pas in het voorjaar van komend jaar begonnen worden met het omvangrijke vaccinatieprogramma. Dat zou dan zeker een jaar kunnen gaan duren. In andere Europese landen gaat dat anders. Duitsland en Spanje pakken het vaccineren tegen corona bijvoorbeeld voortvarender aan en willen veel sneller beginnen. Ja, de een wil wel, de ander weer niet. Ja, ja het is afwachtend tot wat het resultaat is van, van een snelle vaccineren. Maar ja, het, het begin is er in ieder geval. En we blijven toch, naar mijn mening, iets achterlopen. Maar ja, goed. Ja, ja uh, we moeten uh, voorzichtig zijn. Ja, en gaan, en uh, ja, als ik heel eerlijk ben, het gaat wel heel erg snel allemaal. Het gaat uh, zeker snel, ja. Uh, andere Hazers met een kerstnummertje nog, voor, ja. het, voor we afscheid gaan nemen. Gaan gaan nogal, hè? Dan alweer. Ach, nog zes minuutjes, maar Ach, hier is André Azzens. In de spiegeling aan de natte straten Geeft het licht mij het gevoel Zo lang niet geweest. We kunnen het nog steeds niets vergeten, onze André Hazes. Dit was mijn oude huis. Afkomstig van een van de een paar kerstcd's. aantal kerstcd's gemaakt. En daar kwam dit nummer op voor. Mooi nummer trouwens. We hebben nog drie minuutjes. Dan gaan we het volgende nummertje vast opstarten. En dan zal het laatste nummer zijn voor vandaag. Dus ook een oudje van Freddy Aguilar Anak. Maar mijn langjongd is lang. Wat dan na na ja, tijmoi, die malaman ang gagawin. Binagustan pati patulung mo. Atsaka binabu. Het is mooi, het is mooi. Het is mooi, het is ja, met dit nummer moeten wij dan weer uh, afscheid nemen... van deze lunchroom op dinsdag 15 december. Luus, en ik heb het met heel veel plezier gedaan. Een hele fijne dat, dag nog verder. Ja, en we gaan op naar de volgende week uh, dinsdag dan hopen we hier weer te zitten samen. dan gaan we verder met de kerstnummers. En dan gaan we weer uh, wat leuke proberen... wat leuke kerstmuziek te draaien. En uh, nogmaals, u kunt een verzoekje insturen. En een kerstgroetje doen. Dus uh, nogmaals namens Luus mij nog een uh, hele fijne voortzetting van deze dag. At ang unam mong nilapitan ang yung inang lumuluha at ang tanong anak bakit ka nagkaganyan GFM Dan stuur u allemaal fijne dagen en een voer.